Barroso riep EU-landen op hun financiën op orde te brengen... en zich te houden aan de begrotingsafspraken. Tegelijkertijd wees hij op de noodzaak van investeringen... om de economie te stimuleren. GroenLinksleider Jolande Sap verbaast zich over de ophef die is ontstaan... over het bericht dat Kamerlid Tovik Dibi ook lijsttrekker van de partij wil worden. Ze twittert dat ze met plezier de strijd aangaat. Wie uiteindelijk gaan strijden om het lijsttrekkerschap van GroenLinks... wordt 31 mei bekend. Tot die tijd wil nog de partij nog Dibi iets zeggen... over een eventuele kandidatuur. Partijvoorzitter Helene Wening heeft wel bevestigd... dat zich meerdere kandidaten hebben gemeld. Het Rode Kruis zegt dat zo'n 1,5 miljoen Syriërs... een tekort hebben aan voedsel en water of dakloos zijn. Er is voor dit jaar zo'n 20 miljoen euro nodig om die mensen te helpen... zegt directeur Kellenberger...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 vonden ze gelijk aan de straf die door justitie was geëist. De man had het zwavelzuur besteld via internet... en ging daarmee in augustus vorig jaar naar de woning van zijn ex-vrouw. Daar bond hij haar vast en overgoot haar met de bijtende stof. De vrouw raakte ernstig verminkt in haar gezicht. Volgens de rechtbank had de man genoeg tijd om zich te bedenken... maar nam hij bewust het risico dat de vrouw zou kunnen overlijden... aldus de rechtbank. De slachtoffer was tijdens de behandeling van de zaak aanwezig... maar zat achter een scherm. De geestelijke gezondheidszorg kan effectiever worden ingericht. Het is mogelijk om meer eerste lijn zorg te leveren voor hetzelfde budget. Schrijven het Trimbels Instituut en het Nivel... in advies aan het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de opstellers moeten zorgverleners meer inzetten... op kortdurende behandelvormen. Verder wordt aanbevolen om bij beginnende klachten... vaker de praktijkondersteuner van de huisarts in te zetten... in plaats van de patiënt door te verwijzen. Het Trimels Instituut en het Nivel adviseren ook een andere behandeling van mensen... bij wie nog geen depressieve stoornis is vastgesteld, maar die alleen depressieve gevoelens hebben. Zij moeten minder vaak pillen voorgeschreven krijgen, zeggen de instituten. Het weer in het westen regen, in het oosten buien en soms wat zon. Temperatuur van 16 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en een aantal buien. De maxima dan rond een graad of 18. ADB verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam, de A10, zijn twee ongelukken gebeurd. Op de A10 zuid richting Den Haag, daar staat voorknopend de Nieuwe Meer. 4 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op, richting Amersfoort, tussen de Rij en Duivendrecht, 3 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. Dan bij Arnhem, de A12, Arnhem richting Utrecht, voorknopend Grijzoord, 3 kilometer stilstaan. Dat heeft te maken met een aanrijding op de A50 richting Den Bosch. Net na knopend grijzoord zijn twee rijstroken dicht. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de Afrit Elspeet. Vijf kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Zo, kinderen naar bed. TV aan. Even heerlijk relaxen. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent. Specialisten lekker zitten.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 Alleen bij Libris. Vloed van Suzanne Smit voor maar 4,95. Sleehakken, beachcruisers, zonnebrillen, strandtassen, tablets en scooters. Deze week bij weekkamp.nl. Honderden must die je niet mag missen. Kom ze nu ontdekken, want op is op. Voor de must-haves. Eerst weekkamp.nl. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteken. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor kinderen die aan hun lot worden overgelaten als hun vader of hun moeder in de gevangenis zit. En straks gaat de oud Kamerlid Meili Vos in onze dagelijkse opinie-rubriek... een appeltje schillen. Meili, goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Goedemiddag. Nou, ik wil het hebben over de snoeppolitie in Dronten en hoe slecht dat is voor het aanzien van de politie. De snoeppolitie? Ja, dat is een politie, dat is een aantal agenten in Dronten die scholieren gaan controleren en boetes uitdelen tot 120 euro als ze snoep of een blikje laten vallen. Aha, dat staat je... ook niet in verhouding tot andere dingen. En daar ga ik het over hebben met Leo Dortland. Hij is de woordvoerder van de politie in Slevoland. Goed, dat straks. Maar eerst horen we hoe Roos Zevenhuizen van Frikou in Griekenland... de verkiezingsuitslag beleeft. Ja, want Roos Zevenhuizen woont met haar man in Griekenland... en voor dit dag houdt zijn dagboek bij. Roos houdt na de verkiezingsuitslag haar hart vast. De verkiezingen zijn achter de rug... en het is de tak of de day hier op Skiros. Het leeft al langere tijd... Mijn angst is uitgekomen voor de opkomst van Gissiavgi, de Gouden Dageraad. Via mijn zwager in Athene hoorde ik al dat er tekenen waren voor de opkomst van deze partij. Waaronder graffiti op de muren. Ik heb me in alle grote, kleine, oude en nieuwe partijtjes verdiept en hun partijleiders nageplijst. Zo ook die van de Gouden Dageraad, Nicolaus Michaloyakos. Een naar mens met nog nadere plannen. Ook de tweede man van deze partij heeft geen beste voornemens en dan druk ik mij zeer licht uit. Het zijn neonazisten die door de crisis ineens aanhang hebben gekregen. De meeste stemden wellicht uit protest, onmacht en domheid. Maar sommige stemden ook uit pure vreemdelingenhaat. Niet alle stemmers die op hen gestemd hebben zullen aanhangers zijn of worden. Vele waren ook bejaarden die ingepamd werden door onselaars. Mijn zwager kwam met een verhaal van een bejaarde dame die op straat zag praten met een jonge vrouw. Toen hij vroeg of het haar kleindochter was, zei zij dat het iemand was van de Gouden Dageraad. Die haar vertelde dat zij haar zullen beschermen tegen de criminelen. En zij niet meer bang hoefde te zijn op de straten van Athene, mits zij op hen zou stemmen. Deze mensen kun je het bijna niet gevaarlijk nemen. De kansarme jeugd en werkloze jongvolwassenen volwassenen zijn een ander verhaal en dus gevaarlijker. Ze wilden zich wellicht afzitten. ...maar sommigen vormen nu wel een groep met deze neonaties. Het scenario van een extreemrechtse regering... ...is helaas iets dat in de praktijk mogelijk zou zijn. Maar mijn vermoeden is dat niemand met neodemocratia wil regeren. Samaras wil zelf al niet zo graag samenwerken... ...dat is namelijk al jaren niet zijn sterkste kant... ...maar ook andersom hoeft hij niet op enthousiasme te rekenen. Zo ook niet van de fascistische partij. Godzijdank. Aan de ene kant wordt het land dan niet geregeerd... Aan de andere kant moet je toch echt niet denken... aan zo'n rechtse combinatie met zeer extreem rechts erbij. In de tussentijd zullen de leden van de Gouden Dageraad zichzelf door de verkregen stemmen gerechtvaardigd voelen... om alles maar te kunnen doen wat ze willen. En dat heeft niets met een oplossing voor de crisis te maken. Het is eigenlijk maar één ding. Van de zogenaamde vreemdelingen af. Het is te ziek voor woorden. En ik vrees voor moordpartijen... waar politie en burgers niets tegen durven te beginnen... Ik heb een sterk voorgevoel dat dit uit de hand gaat lopen. Ik hoop maar op het beste, maar begin te vrezen voor het ergste. U hoorde een bezorgde Roos Zevenhuizen in Mavrikoe vanuit Griekenland. Het gebeurt minstens 4000 keer per jaar. Kinderen die moeten meemaken dat hun moeder wordt opgepakt en gevangen gezet. Veel van die kinderen vereenzamen, hebben problemen op school... en lopen risico om uiteindelijk ook zelf met justitie in aanraking te komen... Humanitas schiet deze kinderen nu te hulp. Hoe dat gaat, vertelt verslaggever Steven Emmens. We gaan in twee groepen uit elkaar. Ik weet niet, Inge, wil jij, zou jij een kind willen spelen? Een kind? Ja. Oh, leuk. Ja. Een groepje van twintig vrijwilligers op cursus bij Humanitas. Inge is in de andere ruimte het kind. Een rollenspel waarbij een van de vrouwen een kind van een gedetineerde moeder speelt. En Als je nou eens een wens mocht, wat zou je dan wensen? Ja, de mama weer thuis is... Dat we weer in ons huis, oude huis wonen en alles dat alles allemaal niet gebeurd is. Vandaag worden vrijwilligers opgeleid die ja. uh, kinderen en hun tijdelijke opvanggezinnen gaan ondersteunen terwijl hun moeder in de gevangenis zit. Vertelt Monique Verboven van Humanitas. Wat vind je nou het allerbelangrijkste van je wensen? Mama zien. Mama zien. Dat ja. is het grootste. Een cursus om mensen te trainen maatjes te worden met kinderen van gedetineerden. Waar is dat nou voor nodig? Wat we zien is dat veel kinderen grote problemen hebben... met het feit dat hun moeder in detentie terechtkomt. Het gaat om zeker 4000 kinderen per jaar van wie moeder in de gevangenis komt. Daarbovenop komt nog een onbekend aantal kinderen van wie vader in de gevangenis zit. Uh, sowieso al bij de arrestatie van hun moeder... Het zijn traumatische ervaringen. En daarnaast komen deze kinderen in een sociaal isolement terecht... hebben vaak problemen op school, ontwikkelen antisociaal gedrag... hebben volgens onderzoek ook grote risico's... om zelf later in contact te komen met justitie. Het gaat gewoon niet goed met ze. En wij willen daar iets aan doen. Humanitas wil de komende jaren enkele honderden kinderen helpen... als hun moeder in de gevangenis terechtkomt. Kinderen als Celina. Ze weet nog precies hoe lang het geleden is. Drie jaar en anderhalve maand... Ja, ik weet zelf de datum nog wel. Ik was toen net 13 jaar. ochtends in alle vroegte, ging bij Celina thuis de bel. Om half zeven hoorde ik dus de bel gaan. Toen ging ik het open doen en toen zag ik opeens zes politieagenten. Ja, is je moeder thuis? En toen zei ik, ja, die is er. Toen riep ik mijn moeder, maar ze kwam binnen. Toen zei ze ja, dat mijn moeder mee moest komen. Ik weet nou niet meer of ze ook zeg maar, handboeien om moest doen. Volgens mij hoefde dat niet, omdat ja, mijn moeder is niet echt, uh, ze was niet wild was of zo. Dus, toen werden we, uh, dus die vier agenten begeleiden mijn moeder naar buiten. En twee agenten namen mij en mijn broertje mee naar de buurvrouw. Het ging allemaal zo, gewoon in twee minuten was alles gewoon gebeurd. En ja, dan zie je je moeder en hoor je niks van je moeder zes weken. De arrestatie van moeder is voor vrijwel alle kinderen... de start van een traumatische tijd, vertelt Monique Verboven van Humanitas. Kinderen weten vaak de eerstkomende dagen, soms weken... soms helaas zelfs maanden niet waar hun moeder is. Ze horen dan ergens van mijn moeder zit in de gevangenis. Zijn dan verschrikkelijk bang, want in de geva gevangenis zitten tenslotte boeven. En er zit in één keer mijn moeder tussen. Hoe kan dat nou? Je hoort dan vaak dat kinderen zich allerlei beelden gaan maken van wat heeft mijn moeder dan gedaan? Waarom moet zij in die gevangenis zitten? En wat doet ze tussen die andere boeven? Het zijn verschrikkelijke omstandigheden waar kinderen in moeten leven. De 13-jarige Celina kwam uiteindelijk bij een gastgezin in Almere terecht. Nou, in het begin vond ik het heel leuk, want zij heeft ook een dochter van mijn leeftijd. Maar ik had, ja, ik besefte toen nog niet echt dat ik. Ja, dat mijn moeder zo lang weg zou blijven. Ik dacht, ja, misschien duurt het wel een paar maandjes... en dan komt, is ze er weer, maar dat was dus niet het geval. En dus, uh, het ging steeds slechter. En thuis was ik meer op mezelf. Iedereen was op zichzelf. Gewoon, hoi, alles goed. Niet echt een gesprek of hoe, gaat, hoe is het op school gegaan. Maar het was niet echt, ja, we deden niks samen. Als jij als kind niet kunt praten over de detentie van jouw moeder dan raak je in een isolement terecht. Vertelt Monique Verboven van Humanitas. Dat zien we op school gebeuren. Kinderen hebben vaak schooluitval. Uh, kunnen zich niet concentreren op huiswerk. Ontvangen geen vriendjes en vriendinnetjes meer thuis. Of omdat ze... He, die gaan vragen waar is je moeder. Of omdat ze in een nieuwe leefomgeving wonen... waar in een keer andere kinderen zijn. En voelen zich dan uh, apart. Dat maakt dat kinderen zich steeds verder gaan isoleren. Bij Celina, die haar moeder in de gevangenis zag belanden, liep het isolement uit in een depressie. Nou... Gewoon, ik dacht vaker aan mijn moeder en ook vaker aan de toekomst. Of, of ze ooit wel weer terugkwam. Hoe het later zou gaan als ze weer terugkomt. Kan er dan ook nog iets ergs gebeuren? Kan mijn moeder dan weer opgepakt worden? En uh, ja, dat was echt gewoon erg. En ik dacht vaak aan mijn broertje, want die woonde nog in Amsterdam en ik in Almere. Dus ik zag hem haast nooit. En ik had ook gewoon geen contact meer met de familie. De goede band die er was tussen de tiener en haar moeder kon het meisje niet meer helpen. Ik zou het wel kunnen delen met haar, maar het deed haar ook weer veel verdriet. Dus ik wou liever niet dat ik het aan mijn moeder vertelde. En dan zou ze zich ook heel erg uh, ja, depressief voelen en gewoon veel stress hebben. Het is niet omdat ik niet met haar kan praten, maar omdat ik haar ook uh, pijn wilt uh, besparen. Wat gebeurde toen? Hmm. Daar wil ik het liever niet over hebben wat, ja, wat er toen gebeurd was. Wat we wel mogen vertellen is dat Celina in haar wanhoop een suicidepoging deed. Monique Verboven van Humanitas kent dergelijke incidenten. Er zijn situaties waarin kinderen... Uh zelfs zo ver gaan dat ze het hele leven niet meer zien zitten. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat hebben wij inderdaad ook een aantal keren... in de directe uh, omgeving mee moeten maken of van gehoord. Ja. Het lijkt er soms op alsof uh, kinderen niet in staat zijn... om de juiste signalen weg te leggen of, of nou, ze voelen geen gehoor. Niet bij de allerlei organisaties. En soms ook niet bij uh, de gezinnen waar ze verblijven. En dat heeft niet te maken met onwil maar vaak de weg niet goed weten te vinden tot elkaar. En dat is ook waar onze vrijwilligers, waar we onze vrijwilligers in trainen. Van niet, jij wordt niet de vertrouwenspersoon naar de kinderen... maar jij gaat zorgen met het kind, met het opvanggezin... dat je, samen gaan we op zoek naar wie kan die vertrouwenspersoon nou zijn voor, voor een kind? Met wie kun jij over jouw verdriet praten? Maar ook met wie kun jij over de leuke dingen praten die je meemaakt... en die je nu niet aan mama direct kunt vertellen? En dat moet dan, nou ja, naar school ga ik dan weer naar huis. Heb naar je oma. nog andere dingetjes wat je leuk vindt om te doen als ja. je thuis komt? Ja, ik stap eigenlijk op voetballen. Humanitas leidt enkele tientallen vrijwilligers op... Ja. om he? maatje te worden ja, van er, kinderen van gedetineerde he? ouders. De maatjes moeten kinderen in contact brengen met goede hulp en vertrouwde mensen om hen heen. Met de, met de, met de Tijdens een rollenspel waarmee vrijwilligers worden getraind voor dit werk, komen ook de valkuilen voor dit werk naar boven. Ik moet iets vinden als ik in een nou voetbalhouse. Geen, geen oplossing. Oh, zoveel mogelijk informatie, geen oplossingen. Je maakt een fout, hè? je wilde dingen oplossen. Het leek mij zo simpel. Weet je, als een kind verlangt naar zijn vrienden van. Ja, ik mis mijn voetballer. Of ik mis mijn moeder. Dat ik denk van, weet je wat, ik pak de telefoon, ik ga links en rechts bellen. Hoe regel ik dat even? Dat je even bij maakt. Dat ik zeg van, kom, we stappen samen op de trein of zo. Dat was niet de bedoeling. Wat had u nou wel moeten doen? Ik had naar boven moeten krijgen de zorgvraag van het kind. Waar zit het kind mee? Het kind mist de moeder. Het kind mist ja, een hand om zich heen, aandacht, een, iemand die, die er is. Een kind dat niet het idee heeft van, ik ben zoals ze zelf al zei... Oma zit met mij opgeschreven. Dat gevoel moet weg. Het gaat u aan het hart, hè? Ja, het doet me inderdaad wel wat. Van, van, ik wist niet dat er zoveel kinderen in Nederland in deze situatie zitten. Dat wist ik niet. Met het meisje Sherina dat u hoorde gaat het inmiddels weer prima na de donkere periode die ze beschreef. En als u denkt voor deze kinderen wil ik ook wat betekenen, kijk dan even op onze website. Dit is de dag.nu. God knows what is hiding in those weak and sunken lies Fiery thrones of muted angels Giving love but getting nothing back. Oh. de people. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is lieve Vos van Maandag Partij van de Arbeid. Eh, Kamerlid, en je zei net al, eh, om na drie uur... dat je wil praten met iemand van de politie over een snoeproute? Ja, er is een, een dronte in Flevoland. Uh, worden, uh, de afgelopen weken worden scholieren beboet... tot wel 60 tot 120 euro... als ze hun snoeppapiertjes laten vallen over blikjes. En uh, dat Komt, het schijnt dat ze daar uh, heel erg lang hebben geprobeerd om die uh, ratdraaiers van een jongeren uh, om hen uh, netjes te laten zijn. Er staan allemaal vuilnisbak, is voorlichting op school geweest. Wil allemaal niet helpen. Ze blijven gewoon een rotzooi op straat gooien. Nou, dat is natuurlijk allemaal schandalig in de buurtbewoningslagen. En nu hebben ze als heeft de politie daar als. Ik weet niet of het laatste redmiddel is. Um, maar aangekondigd dat ze dus echt... <laughs> ik dit hoor, soort ik hoge echt het boetes... leger ingezet worden als dit niet ja, gaat lukken. Ja, de doerakken, de ratdraaiers. het is toch grappalje. <laughs> maar in ieder geval, daar worden nu hoge boetes uh, opgezet, Tot wel 120 euro. Het is eigenlijk daar nog uh, duurder om een papiertje te laten slingeren... als ik op Twitter dan snoep te stelen. Um, en ik vind dat eigenlijk dat heel. Beter doen. Ja, ja, dat kan je dan beter doen. Maar ik vind dat dus eigenlijk heel erg slecht voor het aanzien van de politie. Ze hebben natuurlijk al het buiten hun eigen schuld om dat gedoe gehad met die Kavia-politie. Dat was oh, al ja. niet goed ja. voor het aanzien. Uh, de bonnenquota ook niet goed voor het aanzien van oma agent. En nu nou dit. dit weer. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat wij het respect uh, houden en hebben voor onze agenten. Ik had bijvoorbeeld gisteren een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan. Hè, met de kleine dingen. Want ik snap, wie het kleine, niet is, die, die stroot er niet weer. Ik liep hier op het station in Hilversum. En uh, werd achter mij geroepen, mevrouw, mevrouw. Ik draai me om, ik zie drie Prachtige geklede agenten met tressen, petten, alles erop en eraan. Mevrouw, niet schrikken, maar we willen u even waarschuwen... uw tas staat nog open. Kijk. Kijk. En dat is dus helemaal zonder beleid, zonder coördinatie... Zonder Kost aankoen. ook niks. Kost ook niks. Dit kunnen ze ook doen, naast dat ze dus ook gewoon hè, de zware dingen doen. En dan, nou, mijn respect en achting is al hoog voor de agenten... maar na gisteren dus helemaal... En dan lees ik dit vanochtend in het uh, vooralsnog grootste ochtendblad van Nederland, de Telegraaf. En dan denk ik echt van, ja jongens, dit is dus niet goed nee. voor het aanzien van de politie. We, uh, zullen we de politie erbij halen? Meneer Dortland, ik zou heel graag uh, ja, willen horen van hem van hoe denken zij daar nu? Ja, mee. hij is aan de telefoon. Leo Dortland van de politie van Levenland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Durft u nog? Ik zit met een puntje van mijn tong om niet in één keer leeg te lopen als een ontzettend enthousiast U plong. zit op het puntje van uw tong, dat zou ik niet te lang noemen, dat is ja, best wel lastig. Het is een lange tong, hè. Ja. Maar barst maar los. Nou, ik hoor het verhaal van mevrouw Vos en uh, natuurlijk ook een hele goede middag. Ik denk toch even dat we terug moeten naar het begin. De chocoladeletters van de Telegraaf, die vertellen toch niet het hele complete verhaal. Ai. Uh, we zijn hier een aantal weken inderdaad al bezig om uh, de zogenoemde snoeproute, uh, om daar een grip op te krijgen. Uh, wat wij als politie absoluut niet doen, is hier extra mensen voor vrijmaken. We gaan er ook niet uh, gecamoufleerd in onze uh, scherpschutter-gillieshoed achter een boom zitten. <laughs> uh, waar het om gaat. Ja, Tientallen mensen hebben zich in het verleden, zowel bij de gemeente als bij de politie, beklaagd over het feit dat uh, de route van en naar school en naar het centrum uh, ken, zich kenmerkt door een enorme hoeveelheid afval. En dan praten we over blikjes, flesjes, papiertjes, doosjes. Nou, ja goed, ik, meer heb ik 1, 2, 3 niet, maar het is genoeg. En als jij dan zelf gezellig op zondag je tuintje nodig hebt en het is maandag ochtend 9 uur, je kunt mm -hmm. opnieuw beginnen. En maandagmiddag weer opnieuw beginnen en woensdag weer opnieuw. Paar, paar mensen met taakstraf. Paar mensen met taakstraf. Eraf, zet je er dan op? Nou ja, ik hoorde net de boetes van 60 en 120 euro, dat klopt. Maar we hebben in eerste instantie de mensen die we betrappen, die gaan naar de stichting Halt. En die krijgen daar inderdaad okay. een fantastisch oranje vestje aan. En die mogen zelf hun eigen klerenzooi opruimen. En wat nog veel belangrijker is. Voor, voor, wacht even, gewoon... dat is voordat ze die boetes dus krijgen: eerst een taakstraf en de volgende keer pas een boete? Nee, dat ligt er een beetje aan. Uh, als je bij ons niet bekend bent, en de stichting Halt, je bent first offender, zoals dat mooi ja. heet, uh, dan is het ook klik op stuk beleid. Daar zit ook justitie bij. De scholen zijn erbij betrokken, ook de ouders, de politie natuurlijk, wijkbeheer, wijkcoördinatie, gemeente. Ik kan het zo gek niet bedenken, maar het is gewoon echt een grote ergernis. dit is toch totale armoede? Ja, bedoel, dit is nou, gewoon baldadig gedrag of, of gewoon heel vervelend ja, maar gedrag. Op. Maar is het is ja. toch armoede dat je zoveel erop moet zetten nee, om die ze jongeren... Nee, maar er veel erop. Nee, maar dat is de verkeerde beeldvorming. We hebben een aantal wijkagenten en we hebben een aantal jeugdagenten. En er zijn handhavers van de gemeente die gewoon nog... deze route... een aantal malen uh, in de week uh, besurveilleren. En het prettig is... Maar ja, dat vind en dat ik is... al best veel voor snoepapiertjes. natuurlijk nee, niet. De, nee, maar we de mensen erg hebben er last van... Uh, ik, ik heb ook in de binnenstad van Amsterdam gewoond. daar ja, mag ook er altijd zo. Daar hebben ze ook snoepapiertjes ja. Hebben ze ook van toeristen... Uh, als maar iemand. Ik, ik spreek ze vijf... daarop aan, maar, nee, maar eh, om daarvoor de politie wel. in te zetten? Ja, de politie is natuurlijk de handhavende macht samen met de milieuagent van de gemeente. En er is al heel veel gebeurd. En gelukkig, het, wij zien de eerste echte vorderingen dat het beter gaat. Maar het gaat niet alleen om jeugd. En nou komt hij, er zitten ook gewoon volwassenen tussen. Joh. En op het moment, ja joh, dat hou je toch. En het lullige is, het is kijk als je een kind van 15 uh, moet gaan beboeten, dat is niet iets waarvoor een politieman enthousiast van naar zijn werk gaat, maar als er zoveel aandacht aan is gegeven, het is besproken op school, ja. en het is met de ouders besproken, en het is aan alle kanten is de rugbaarheid aangegeven, zeker sinds vanochtend met de chocoladeletters in de grote ochtendkrant, ja. uh, dan ben je toch wel ontzettend runt of je komt uit een okay. steen. Als, als, als, als ik even mag meneer Maar Marley, waarom vind je het zo erg? Ik vind het zo erg, omdat het dus. Het is nou, normoverschrijdend gedrag. Maar als dit het ergste probleem is, als je dus boetes moet gaan uitdelen. Als je inderdaad met politie in de weer moet voor dit soort gedrag. Ja, ik vind dat dus gewoon een totale armoede. Maar misschien, ja. en, en misschien is dat wel het goede nieuws. Als dat het allerergste probleem is van Dronten, dan zou ik acuut naar Dronten verhuizen, denk ik. Ja, ik ben van harte welkom bij ons in Flevoland. Het is niet het allerergste probleem. En ik denk dat we vooral even moeten waken dat we dit nu zo erg gaan belichten dat dit het ergste probleem is. Want nogmaals, dat is het niet. Het is een ergernis. En juist de wijkagenten zitten met het wijkteam. Dus iedereen is daarbij betrokken. Het is ja. gewoon een thema. Ja, maar, Alleen we kunnen ja, maar, van dat thema een megathema maken. Terwijl het gewoon voor ons gewoon een routine is. Dus wij gaan daar Mijlie? gewoon, nee, maar luister, wij gaan in onze survey... Ja, maar Meili wil ook nog iets zeggen. Ja, dat snap ik, maar volgens mij wilde ik mijn verhaal afmaken. Ja, ja, maar dan, dan, dan, is, de met... tij, dan is de ja. tijd op, meneer okay. Dorslands, ik wacht even. Meili. Ja, het, het blijft, een u zegt dan wel, van we doen er niet zoveel, maar ik zie toch wijkagenten, milieupolitie, voor inderdaad een gedragsprobleem en... Waar ik mee begon, dat dit heel slecht is voor het aanzien van de politie. Dat ben ik uh, absoluut niet met je eens. Ja, Sorry, vind wel. Erom niet? vind ik Heel simpel, omdat wij namelijk de hulp, wij worden ingeroepen door de burger. En als de burger zegt, dit is een probleem, we hebben het niet over één papiertje. Het gaat hier om honderden papiertjes en tientallen blikjes. Het is echt een hardnekkig iets. Dan mag de burger juist een beroep doen op de politie, die in het einde van de pijplijn gaat ja. handhaven, terwijl er al zoveel gebeurd is. Maar lieve, wat zou en... jij eraan doen? Ja, ik, ik, vind, ik vind het ook, ook eigenlijk een beetje een zwakte Nou, nee, nee maar daarvoor daar zou ik niet bij de politie gaan. Ik vind nee, het ook een zwakte bod van de burgers. Maar ook, wat, zou, wat ja. zou je eraan doen dan? Dat je op een gegeven moment elkaar niet meer kan aanspreken uh, ja, op dit soort gebeurd. gedrag. Nee, maar dat is, ja. echt, maar, dat, dat is heel Maar dan snap in dit ik verhaal. niet. Ja, maar dat, wat is dan het probleem van Dronten? Dat het blijkbaar daar niet kan. Omdat dat het blijkbaar... een hele grote groep is. We hebben het echt over niet een, ja. zes, vijf of zestal jeugdigen. Nee, we hebben het over hele grote groepen die van A naar B gaan. Dat zijn er echt vele honderden per dag. En de ouders en ja. de buurtbewoners. Ik blijf het gewoon. Uh, ja. Echt, ook als ik het vergelijk met de problemen die we in, in, in ja, grote steden hebben, vind ik het nog steeds heel raar dat daar toch zoveel capaciteit, en dan heb ik niet eens over het vergaderen het en coördineren, nee. uh, de posters, ik, ik heb ook wel gezien wat u allemaal daarvoor uit de kast hebt getrokken. Maar dan toch nog één keer, Maëlie, jij bent ja. burgemeester van Dronten, wat, is, wat zou jij eraan doen? Uh, ik zou met de, de bewoners In gesprek. Aan... Nou ja, dat is meestal helpt dat wel. En dat is een heel goedkope oplossing. Uh, dat de bewoners uh, die dus lasten van hebben. Ja, die mogen, wat mij betreft, Zelf. wat harder optreden. Ik bedoel, wat dat betreft was de oplossing. Maar niet de knuppel. Nou, niet de knuppel. Ja, Ach, vroeger kreeg je gewoon een draai om de oren. Dat mag tegenwoordig niet. Maar. Uh, ik vind dit niet iets wat je dus bij de over de schutting van de politie okay. zou moeten kunnen hopen. Nou, meneer Dortland, u mag van mij liever andere oh. dingen gaan doen. Ja, ik hoor het. Nou, ik wil het <laughs> toch nog even afsluiten. Laten we heel vooral kort. de beeldvorming even heel duidelijk maken dat het niet een groot thema is. Nee, dat heeft u gezegd? En ja. dat we het gewoon in de route meenemen. Maar voor vandaag is er één boete uitgeschreven. En er gaat één jeugdige naar de hal. En wat ik net al zei: we hebben de eerste resultaten binnen. Dat heel belangrijk is. Dus Mijn tronc is het heel veilig. Leo Dortland van de politie in Flevoland. Hartelijk dank en ook mij liefs, dank voor je komst. Graag Cheers. Hoi hoi. Dit is de dag. Zit erop. Ik ik verwijs naar de website, dit is het dagpunt, nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Na het nieuws van half vier, Ger Jochems en Tesselblok. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, wij vroegen ons af, hoe doe je dat? In de peiling op een historisch dieptepunt. Nog geen lijsttrekker, nog geen verkiezingsprogramma, 12 september heb je al verkiezingen. Hoe breng je het CDA, daar gaat het natuurlijk over, dat had je wel begrepen, weer terug bij de top? Bijna onmogelijk, denk je dan. Nee, dat heet in Den Haag een uitdaging. Een uitdaging voor Hans Janssens, in dit geval, campagnestrateeg van het CDA. Met deze Tita Tovenaar praten we straks. Nu het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het nos journaal. EU-commissievoorzitter Barroso heeft een extra informele EU-top... van regeringsleiders aangekondigd. De top is op 23 mei. Tijdens de ontmoeting zal vooral worden gesproken... over het stimuleren van de Europese economie. In juni volgde dan een top die in het teken staat van de werkgelegenheid. GroenLinks-leider Jolande Sap verbaast zich over de ophef die is ontstaan... over het bericht dat Kamerlid Tovic Dibi ook lijsttrekker van de partij wil worden. Ze twittert dat ze met plezier de strijd aangaat. Wie uiteindelijk gaat strijden om het lijsttrekkerschap van GroenLinks... wordt op 31 mei bekend.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 In 2003 won Sendek de Astrid Lindgenprijs, ook wel de Nobelprijs voor kinderliteratuur genoemd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANJB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam staan twee files op de ring A10, de A10 Zuid. Richting Amersfoort was een aanrijding bij Duivendrecht. De weg is wel weer vrij. Er staat file vanaf knopen De Nieuwe Meer, 6 kilometer. De andere kant op, richting Den Haag, is ook een aanrijding geweest. Er staat voorknopen De Nieuwe Meer, 3 kilometer stil. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. Bij Arnhem loopt het vast op de A12. Utrecht richting Arnhem, voorknopend Grijzoord, 5 kilometer. De andere kant op, vanuit Arnhem naar Utrecht, voorknopend Grijzoord, 6 kilometer. Het heeft allemaal te maken met een aanrijding op de A50 richting Os. Bij knopend Grijzoord, daar zijn twee rijstroken dicht. En de A28, van Amersfoort naar Zwolle, tussen Harderwijk en de afrit Elspet 3 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, tot half vijf bij u hier op Radio 1. Reces in Den Haag. De Kamer is met mij vakantie. Maar buiten draait de politiek op volle toeren. Er komen tenslotte verkiezingen aan. Als eerste de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. En ook bij GroenLinks is nog niet duidelijk wie daar aan het roer komt. En de begroting voor 2013 is nog verre van af. Genoeg dus om een na vier uur te bespreken in ons eigen politieke vragenuurtje. En daarvoor praten we met de man die datzelfde CDA in september... In september aan een klinkende verkiezingswinst moet gaan helpen. Hans Janssen is onze gast, hoofdcommunicatie en campagne van de Christendemocraten. En er zal heel veel gecommuniceerd moeten worden... om de kiezer te overtuigen van de koers en de standvastigheid van zijn partij. En, in de vrolijke wetenschap, een onderzoek naar... waarom mensen toch zo graag over zichzelf praten. En wilt u reageren? Doe dat via onze site, villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO trekt zich een humanitaire ramp in Syrië, zo meldt het Rode Kruis. U, u hoorde het net in het nieuws. Bijna 10.000 doden, 1,5 miljoen mensen... hebben geen toegang tot basisbehoeften. Geen sanitaire voorzieningen, geen schoon water en geen voedsel. Jacob Kellen, uh, Kellenberger van het Rode Kruis, de grootste baas... die meldde dat vandaag. Uh, de Veiligheidsraad vergadert er later over. Hanna Emmering, goedemiddag. Goedemiddag. U bent woordvoerder van het Rode Kruis? Ja. 1,5 miljoen mensen die gebrek hebben aan alles... Dat is veel. Hoe kom je aan zo'n aantal? Hoe meet je dat? Nou, dat, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk in een land wat zo ontoegankelijk is en, en waar al zo lang strijd gevoerd wordt. Hè. Het is niet alleen van de laatste maanden, maar ook sinds, sinds vorig jaar maart al. Uh, ook het Rode Kruis heeft, het daar, heeft daar ontzettend veel moeite om dat soort schattingen goed en helder te krijgen. Uh, ik denk dat dit cijfer onder andere gebaseerd is op name de cijfers van de Verenigde Naties en die uh, enkele tijd geleden al het hadden over een miljoen uh, beïnvloede mensen door de strijd. Mm -hmm. uh, het blijft een schatting, en dus zoals het ook niet precies duidelijk is hoeveel mensen het land uit zijn gevlucht, maar duidelijk is dat het, dat het heel veel mensen raakt en dat dat uh, verschrikkelijk is. Ja. Nee. Is het uh, een gevolg, denkt u, die, die dit enorme aantal echt van de oorlog, om het maar gemakshalve zo te noemen, van, van de laatste maanden? Of uh, is het iets wat het een speciale tactiek van het regime? Uitputtingstactiek? Precies. Nou, dat, dat laatste vind ik moeilijk om op te, op te reageren. Uh, en dat is misschien ook niet aan het Rode Kruis om op te reageren... gezien onze neutrale positie. Mm -hmm. um, uh, voor, een lo voor een land waar, al, wat ik net al zei, al zo lang strijd plaatsvindt... is dat... Uh, wel een gevolg natuurlijk van belegering, van uh, bomaanslagen, van ding. dingen gaan kapot, maar niet alleen mensen gaan dood of we raken gewond, maar ook in economie wordt lamgelegd, gelegd, er wordt geen handel meer gedreven. Mensen kunnen dus niet meer eten kopen, niet meer eten produceren, uh, watervoorzieningen raken kapot. Dat zijn allemaal dingen die bij elkaar optellen, waardoor zoveel mensen um, uh, zeer negatief beïnvloed worden door zo'n strijd. Kunt u die mensen bereiken? Uh, dat kunnen we en dat doen we. En dat doen we ook al doet het Rode Kruis en de Rode Halve Maan uh, sinds het begin, sinds vorig jaar. Dat maart. is het Rode Kruis van uh, de Arabische wereld, hè? Die, het Rode Kruis in Syrië onder andere. Ja. Uh, het gaat dat ver om het, het Arabische Rode Kruis te noemen. Hmm. Uh, maar het is onze zusterorganisatie en ja. we werken precies op dezelfde manier ja. en nauw nou samen met elkaar. Maar u, moet, maar dan oorlogs, u ja. moet dan oorlogsgebieden in, u moet dan uh, gevechtsgebieden in, toch? Ja, kan dat ja. dan? Soms wel en soms niet. Dat is natuurlijk een balans van hoeverre breng je je vrijwilligers in gevaar om ze een oorlogsgebied in te sturen. Maar dit zijn Syrische vrijwilligers. Zij wonen daar. Dat is hun familie. Dit is hun land. Dit zijn hun medemensen. Mm -hmm. um, uh, en dat is, dat is gevaarlijk. En, en heel verdrietig genoeg hebben sommigen dat ook met hun leven moeten bekopen. Mm. Um, maar wij zijn ongeveer de enige organisatie momenteel die in Syrië die hulp kan verlenen, internationaal gezien. En dat komt doordat wij geen partij nemen, niet ons verbinden met één van de strijdende groepen. Mm -hmm. uh, en natuurlijk van oudsher, dat is de aard van onze organisatie. We zijn neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Heeft u er iets aan dat op dit moment er uh, VN-waarnemers ook in het land zijn? Het zijn er geloof ik nu veertig, het moet er, er veel meer worden. Wordt het daardoor iets makkelijker? Heeft u het idee dat daarom in bepaalde gebieden het geweld iets afneemt of de toegang wat makkelijker wordt gegeven? Nou, wat ik van de collega's heb gehoord ter plaatse is dat, dat waar waarnemers zijn het wellicht iets rustiger is, maar dat de aard, eh, en maar dat vooral de aard van het geweld is veranderd. Niet zozeer dat het echt is opgehouden. Hm. Uh, en bijvoorbeeld de belegering zoals die op Homs was uh, in het voorjaar. Dat je dat minder ziet, maar dat er nog steeds bomaanslagen zijn. Dat er nog steeds uh, zware, echt grondgevechten zijn tussen oppositiegroepen en mensen van de regering of van het regime. Ja. Uh, en dat het, het geweld en het gevaar voor de bevolking, gewoon met name en voor onze vrijwilligers, daarmee helaas ook uh, nog steeds, steeds niet uh, voorbij is. Ja, het laatste nieuws komt nou steeds uit uh, Aleppo. Heeft u in, enig idee hoe de situatie daar is? Nee, kan ik helaas. Dat weet ik niet. Nee, weet ik okay. het de, vandaag gaat dat de Veiligheidsraad. Is het, uh, is het een methode? van jullie om dan op zo'n dag ook met die cijfers te komen om de zaak een beetje onder druk te zetten? Dat kan ik me heel goed voorstellen namelijk. Nou, ik, ik kan niet uh, spreken zelf voor, voor meneer Kellenberger, want die, dit is inderdaad onze aller, allerhoogste baas, het feit als hij überhaupt in de publiciteit uh, stapt. Maar hij wil wel extra geld, hè? 20 miljoen meen ik. Nou, Om, om zoveel mensen uh, van basisvoorziening, maar vooral van medicijnen en van voedsel te kunnen uh, daar is gewoon geld voor nodig ja, en helaas heel veel ja. meer dan het al eerder was. Wat hoopt u dat de Veiligheidsraad uitspreekt? Dat, dat, daar durf ik niet op te reageren en daar mag ik ook nog geen verwachting over uitspreken. Maar uh, wat belangrijk is, is dat we de hulp kunnen bieden aan de mensen die dat nu heel hard nodig hebben. Ik dacht dat u gaat, zou gaan zeggen dat ze er een eind aan die oorlog maken. Ja, maar daarvoor neem ik een standpunt in en dat mogen we Ja, en dat lokt dan in. weer de vraag van mij uit. Oh, met wapens dus, want anders lukt dat niet. En ja, daar en kunt de, u niks over en zeggen. Nee, daar mag we helemaal niets over <laughs> nee, zeggen. Nee, precies. Ik stap het. Nee. Oké. Okay. Hanna Emmering van het Rode Kruis, dank u wel. Geen dank.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 300.000 euro. Dat is heel groot. Kun je een huis van bouwen? Ja, of er één door kolhaas. Kolhaas is wereldklasse. Die kan zo bij Paul en Witteman. Pauwe en we zitten Paul het voetbal. Dus het gaat om minstens 150.000 luisteraars. Kolhaas zit in de meest dubieuze landen, allerlei wanstalde getorens neer. Exclusief bij ons. En vandaag gaat de nieuwe brutale verslaggever Chris op bezoek bij Jan Jaap van der Wal voor een bijzondere reportage.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 Oké, okay. we zijn loopt. aangekomen bij tijden. de rubriek. Nou, Chris, vertel oh. het zelf. Maar wie komt er in de eerste vernieuwde autofocus? Nou, ik wil het eigenlijk meteen heel groot aanpakken. Hebben jullie mijn dus suggesties heb... nog meegenomen? Sorry, Eliane? De nieuwe dichtbundel van Hans Graflonder. Nou, Eliane, het is de bedoeling dat Chris bij een bekend iemand een portretje maakt. Jan-Jaap van der Wal. Bovendien trekken we zoveel meer luisteraars. En die kunnen we weer langs jouw recensiehoekje lopen. Ja, totdat het vanzelf weer vijf overwacht wordt. Hoe kan Hans Graflonder nou een bekende Nederlander worden als we altijd maar dezelfde bekende namen nemen? Dan wordt Hans Graflonder toch nog. Bekend. Nou, de tijd van Hans komt nog wel. Jan Jaap van der Wal. Je zal wel Hans Graflonder heen. Ja, dat is een pseudoniem. Zoals we hem nooit Jongens, kennen, maar net anders. Even centraal. Jezus, Graflonder. Je kunt het jezelf natuurlijk nou. erg moeilijk maken. Hoe heet die dichtbundel? Een hoer op half zeven. Hoewel? Ik zie misschien toch een opening. Henk Graflonder. Hans. Een naam om te onthouden lijkt me. Hans. Graflonder. ik had bedacht om hier eh, gewoon op de bar van de Tomer te gaan zitten, Toen met z'n tweeën. Tonen. Ja. Uh, op de je, bar. Uh, gaan het is radio, toch? Dus we hoeven niet echt. Ja, het maar is het ook is... net schoongemaakt, allemaal. Ja, ik probeer net even dat ander, vanuit een ander perspectief. Weet je wel? Oké, okay, goed. Dan wat jij, jij wil. Ja. Ja. <tieft> Oké, okay. eerst een paar korte dingen waar je op moet reageren. Waarom? Beatles of the Stones. De, maar we zou, nee, we zouden over mijn theaterprogramma praten. En over comedy trainen. En over het artistiek leiderschap. Ja. En dat soort dingen. Oké, okay, dus maar ik snap niet even helemaal. Nee, met ja, hier, de... Beatles of The Stones? Ja, weet ik. Ik kom uit 1979. Ik weet toen niet. Nu, Rolling Stones. Doe dan nou maar Rolling Stones. Kanker of aids? Ja, jezus. Nee, dit is. Nou goed. Dit is echt heel raar. Dat, ik hoop toch dat je de aids. <middels> Ja. Lisbeth? Ah, Henk. Ik heb het er even met Mickey over gehad. Mickey. Mijn nieuwe vriendin. Oh, ja, Mickey. Uh, we hebben samen het aanbod van omroepcursussen bekeken. En ik zou liever niet redactioneel schrijven willen doen, maar... Ik pak even het briefje erbij. De Vierdaagse Presentatiecursus Praten is Praten, maar luister je wel? Van Cornel Maas. Jij presenteren. Mickey zei dat ik het heel goed heb. En zei... ik zeg, Henk, jij klinkt als een overspannen havenarbeider. Dit meen je niet. Maar het is een cursus, dus dat kun je leren. Ja, net zoals die eindeloze reeks camera-cursussen. Daar hebben we ook weinig meer van vernomen, Henk. Welke film ging jij elke keer weer maken? De Husselaar? De Husselaar. Een... Een, prettig, een prettige mix van cocktail. Bernardo Bertolucci, Steven Peter Spielberg Jacksonen en Quentin Tarantino. En bij de laatste workshop ben je weggestuurd. Uitgestapt, wegens een artistiek meningsverschil. Jij had Tonino Dellicelli geschoffeerd. Een gekke oude opa. De cameraman van Fellini, Henk, die heb jij omgeduwd. Hij stond in de weg. Hij was aan het filmen, Henk. Nou, niet vanuit mijn standpunt. Henk. Mickey denkt dat presenteren meer iets voor hem is. Vijf cameracursussen. In de privé-sfeer heb ik er heel veel aan gehad. Henk, ik wil dit niet weten. Nee, maar nou weet je het toch. Oké, okay, garnalencocktail of meloen met ham? Ja, doe dan maar meloen met ham. Geen garnalencocktail. Nee, meloen met ham. Oké, okay. wacht, ik pak even een briefje bij hoor. Uh, Dan Vraag eens even of je nog even een promo kan inspreken. Ja, uh, moet wacht, dat nu? Waar staat het... En Dit is het zinnetje. Ik luister altijd naar Focus. Okay, maar... Iedere zondag van kwart over zes tot half acht. Ja, laten we het allemaal even doen nu. Maar iets meer energie dan in het interview. Sorry? En paf. Ero. Mijn naam is Jij-Jaak van der Wal en ik luister altijd naar Focus. Iedere zondag van kwart over zes tot half acht. Omdat cultuur ertoe doet. Ja? Focus! Omdat cultuur ertoe doet. Focus! Ik, ik uh, moet echt weg. Oké, okay, nou ik heb het ook wel. Dank je wel. Ik luister altijd naar focus. Iedere zondag van kwart over zes tot half acht... Half zeven? De de de de wat? Nummer, half focus is dit seizoen van half zeven tot half acht. Een Shit. uur, cultuur. dan moet ik weer terug. Nee joh, dat doe je toch even zelf. Wat? Het is maar één zinnetje. Mijn naam is Jan-Jaak van der Waal. Ik luister altijd naar focus. Iedere zondag van half zeven tot half acht. Omdat cultuur ertoe doet... Zo ver geluid loopt en morgen bespreekt de redactie... of Focus wel genoeg aandacht krijgt via de sociale media. Nou, we kijken dus niet meer alleen naar de luistercijfers... maar bijvoorbeeld ook in hoeverre Focus op de Twitter-training is als toppik. Want daar moet je ook naar kijken. Dat zegt Govert zeker. Daar heb ik het inderdaad met de zendercoördinator over gehad. Het is allemaal reuze ingewikkelde materie. Is dat zo? Het marktaandeel kan bijvoorbeeld stijgen... terwijl het aantal unieke luisteraars daalt. Ja, en meer van dat soort onzin. En wilt u deze serie als podcast downloaden... dat kan, ga dan naar villavpro.nl. 12 september zijn er al Tweede Kamerverkiezingen... en het CDA staat historisch laag in de peilingen. Dat is al geen fijne uitgangspositie... maar de partij heeft ook nog eens geen lijsttrekker... en moet nog een verkiezingsprogramma schrijven. En dat is wat ze in de laag noemen een uitdaging. Welkom Hans Janssens, hoofdcommunicatie van het CDA en campagnestrateeg. We mogen nog niet zeggen campagne-leider... Want die campagne is nog niet begonnen, verstrikt formeel. Dus u bent stratege, want u strategeert hem nu. Nou, zelfs de titel campagne stratege denk ik dat ik nog moet verdienen. Hmm. Oh. Dat, dat ik heeft u wel dus tegen een collega van mij gezegd... die <laughs> naastig op zoek was hoe hij u moest noemen. Nee hoor, dat vroeg hij aan mij of dat, een, of dat een aanduiding was. En toen heb ik gezegd, van nou, ik ben sinds een half jaar hoofdcommunicatie bij het CDA. ga uh, uh, nu dus mijn eerste grote uh, uh, verkiezingen meedraaien. En um, uh, nou ja, goed, dan zien we aan het eind uh, of dat ook goed gelukt is. Het ja. En of ik die titel ja. uh, uh, dan verdien. Daar gaan we het zo over hebben. U bent gepokt en gemazeld in het voorlichtingsvak. Uh, begonnen bij de Rijksvoorlichting voorlichtingsdienst bij Justitie. U bent uh, tijdelijk voorlichter van de kinderombudsman. Uh, u heeft politieke ervaring, uh, voorzitter geweest of nog. Dat ben ik even kwijt van CDA Leiden. En u bent politiek assistent geweest van Ernst Balin, uh, voormalig minister van, uh, vin, uh, van Justitie. Nu vroeg ik mij af, bent u, komt u zelf ook uit een CDA-nest? Uh, ik, ik ben van Brabantse komaf. Uh, uh, dan, uh, als je, dan je in een... wel, Ja, dan Wauwde. weet je het wel. Als je dan in een klein dorp op woont waar midden in het dorp een kerk staat... Um, uh, kan dan... je er niet omheen? Nee. nee, nee. nee. nee. Oké, okay, katholiek. Gisteravond uh, was het debat, het eerste debat, uh, debat tussen de zes kandidaten, lijsttrekkers. Ja. Uh, dat was natuurlijk niet onder uw regie, want dit is een heel andere verkiezing. Namelijk niet de, de verkiezing over wie het land moet gaan regeren, maar over wie... Uh, de, de leider CDA van de partij wordt, precies. Dus u had wel niet de regie, maar u heeft ongetwijfeld gekeken. Wat vond u als communicatiedeskundige? Nou, ik had niet de regie. Uh, die hadden de kandidaten zelf. Maar het is wel het partijbureau en mijn afdeling binnen het partijbureau... die de organisatie van het debat... Nee. Um, um, um, uh, die daarvoor verantwoordelijk was. Niet voor de techniek, hè? Uh, uh, niet voor de techniek. We hadden een heel vervelend probleem. Um, um, um, uh, waardoor inderdaad in de aanloop... of het eerste deel van het debat... Uh, het zeker voor de luisteraars thuis moeilijk te volgen was. Ja, Bleka legde, Henk, Bleka die legde het uit, er lag een van de uh, apparaatje, een telefoon of zoiets, die lag bij een speaker en die stoorde de hele avond een heleboel. Ja, een, een, een van uw collega's, ik begreep van een lokale omroep uit Rotterdam, had inderdaad zijn zender bovenop een box gelegd. Ik ben geen technicus, dus vragen mij vooral niet op door, maar daardoor was het hele circuit verstoord en zodra we die zender van die box hadden afgeplukt, was het geluid overal in de kerk, ja. uh, waar ze Man zat, um, uh, maar ook bij de mensen thuis die mee konden kijken via politieke media. Toen 24, het dan eenmaal verstaanbaar was. Verstaan, Oké, okay, ja. meneer Janssens, toen dat eenmaal zover was, was u als communicatiedeskundige tevreden over wat u hoorde? Um, uh, ja, ik was er wel tevreden over. In die zin, um, um, bij Nieuwsuur werd het debat door Ron Vrezen afgekaart... Uh, of afgeconcludeerd met de zinsnede van het was weinig spetterend... want het ging vooral over de inhoud. En dat vind ik voor het CDA nog steeds een belangrijk kenmerk... dat wij campagne willen voeren op de inhoud. Ja, dat was een inkoppertje voor u natuurlijk. Ja. ja. ja. ja. Nou, Maar je kon er ook heel iets anders van zeggen, meneer Jansen... want ik heb de hele avond zitten kijken. Ja. En uh, dan moet je toch wel... Enig van Ausdauer hebben, en die had ik dan ook maar. Maar uh, om te beginnen uh, was daar eigenlijk helemaal geen discussie. De, een, een, een, iemand die dat leidde, een wethouder ergens, die, die stelde af en toe een vraag. En ik kwamen in het begin wat plichtmatige antwoorden op. Maar het was niet van, hier sta ik, kies mij. Dat verwacht je toch? Nou, dat, ik heb daar. Uh, we hebben natuurlijk ook teruggekeken op het debat. Um, um, uh, Trouwkopte vanochtend, CDA-kandidaten zijn het vooral met elkaar eens. Ja. Um, dat is in het verleden ook wel eens anders geweest. Dus dat um, um, um, um, vind ik op zich ook nog een, een prima kop om mee verder te kunnen. Um, tuurlijk hebben we gekeken naar de opzet van het debat en in hoeverre het nog kan leiden tot uh, meer discussie. Maar ik ben ook in de Wat, richting van. welke conclusie komt u? Nou ja, we, we, dat kan. Dan kun je kijken naar de lengte van de spreektijden... of um, um, de manier waarop men makkelijker op elkaar uh, kan gaan reageren. Meneer Janssens, weet u wat volgens mij het probleem is? U zegt, uh, terecht lijkt mij, het moet gaan om de inhoud. En daar gaat het ja. bij het CDA ook. Ja. Als nu zes mensen feitelijk allemaal dezelfde inhoud melden... namelijk de, gewoon wat het CDA vindt... dan gaat het zo meteen als vanzelf om de poppetjes. of het, Hoe vervelend u dat ook moet vinden? Nou, gelukkig zijn er wat dat betreft nog wel verschillen... maar ik ben het wel met u eens. Kijk, er uh, is een belangrijk verschil met uh, bijvoorbeeld de die de VVD een aantal jaar geleden heeft gehad... tussen Rutte, uh, Mark Rutte en, en Rita Verdonk. Daar ging het heel erg over de koers van de partij. Ja. Hm. Wat um, um, uh, het CDA heeft gezegd is dat wij eh, na de verkiezingsnederlaag van 2010... Uh, Rutte Petom, de partijvoorzitter die verkozen is op een vernieuwingsagenda... die ging heel erg voor de volgorde dat ze zei van ik wil eerst dat we inhoudelijk weer uh, met elkaar eens zijn en waar we, we voor staan. Ja. En daar zoeken we een poppetje ja. bij. Dus, ja. dus de kandidaten, dat, dat zult u gisteravond ook gezien hebben... Die, waren, uh, die hadden ook als uitgangspunt dat rapport van het Strategisch Beraad... de club onder leiding van Aartjan de Geus uh, mm -hmm. wat we in januari gepresenteerd hebben. Dat is ook de, uh, de koers, onze inzet... Uh, uh, richting de verkiezingen van uh, 12 september. Natuurlijk zie je dan nog in de discussie gisteravond ook... waar het gaat om duurzaamheid of waar het gaat om... Europa, Europa accentverschillen, maar dat we um, uh, de voor de volgorde gekozen hebben... dat we eerst uh, um, uh, de inhoud op orde willen nee, hebben duidelijk. en daar de persoon... Ja. en dan is dit het gevolg, daar ben ja. ik heel realistisch nee, in. Nee, ja. ja. maar de vraag ja. is hoe... Uh, kijk, uh, u bent de meeste kiezers kwijtgeraakt uh, naar niet-kiezers, zeg maar. Die zijn niet gaan stemmen. Ja. En een deel aan de VVD, maar dat is een, een, een minderheid... Nee, die, die groepen waren even groot. Ik heb die cijfers nog even bijgepakt. Mm -hmm. Dat was de analyse hè, die we na de verkiezingsuitslag ja. uh, van 2010 hebben gemaakt. Uh, Wij verloren toen zeven zetels aan mensen die thuisbleven dus die voorheen op het CDA stemden en dat in 2010 niet deden. Zeven aan de VVD, uh, drie aan de PVD nee, okay. geloof maar ik en hoe, twee aan deze 66 hoe gaat u die terughalen? Want u zegt, we hebben een programma, maar ja. u heeft geen programma. Er, er is een stuk verschenen met aandachtspunten waar het naartoe zou moeten... maar die kun je heel rechts, om het maar even in de ouderwetse termen te noemen... Of heel, heel rechts of heel links uitleggen. Dus welke kiezer spreekt u nu eigenlijk aan? Uh, de, de, de kiezer, um, uh, dat, dat heeft uh, um, uh, de commissie uh, onder leiding van Jacobine Geel heel mooi gezegd. Onze doelgroep, CDA's, dat zijn mensen die zich betrokken weten bij het lot van een ander. He, de VVD profileert zich altijd op de hardwerkende Nederlander. Um, uh, die zit ook bij ons, maar die van ons die gaat na het avondeten nog um, uh, de actief de wijk in. De hardwerkende Nederlander is een VVD-term, die kun je ja, niet meer gebruiken. Nee, nee, maar die van ons doet iets meer. Die ja. gaat na het e dat, dat is iemand die zich na het avondeten nog inzet voor zijn werk. Voor zijn kerk, voor zijn sportvereniging of wat dan ook. Het is iemand die zich iets gelegen laat liggen aan het lot van een ander. Solidariteit, die... dat ja? is een. Ja, ja. Ja. Ja. Maar nou iets toegespitst. Neem uh, bijvoorbeeld uh, in, in het stuk Kiezen en Verbinden. Ja. Daar staan bijvoorbeeld uh, een aantal. Uh, uh, ja, aandachtsvelden, zeg maar. Hè? Financiën bijvoorbeeld. De bij, uh, hoe heet het? Uh, uh, degelijke financiën. Het CDA wil de overheidsschuld reduceren, om te voorkomen dat onze kinderen zich blauw moeten betalen aan rente. Reduceren. Tot 4 procent, tot 3 procent... Of, wat op termijn zou moeten, tot 0%. Maar dat maakt nogal verschil als je dat de komende twee jaar zou willen doen... voor de portemonnee van mensen. Dus welke mededeling doet u eigenlijk aan die mensen? Wat kunnen ze verwachten? Daar heeft u helemaal gelijk in. Ik snap die vraag ook goed. Um, uh, wat het rapport van het Strategisch Beraad is, is de hoofdlijnen. Wat we nu aan het doen zijn, zo is het ook gepresenteerd door Aadjan de Geus in januari. Wat we nu gaan doen, en dat moet in een noodtempo... Uh, omdat we inderdaad 12 september verkiezingen hebben... Hmm. is die hoofdlijnen voor de middellange termijn... Vertalen. Voor de komende vier jaar vertalen in een concreet de verkiezingsprogramma. De ja, Want nee, is nee, die, nee, niet nee het die komen daarna pas. Het gaat ja? eerst om concrete punten voor je verkiezingsprogramma. Oké. Okay. Nou, ja. hmm, concrete punten voor je verkiezingsprogramma. Met dat verkiezingsprogramma ga je de boer op. Ja. Dus u gaat concrete punten voor het verkiezingsprogramma maken en die gaat u nog weer omzetten in pakkende leuzes. Ja, maar dat is, het, dat is het werk van campagnevoeren. Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar ja. daarom spreek ik u daar toch ook op aan. Want u bent toch degene die de communicatie... Zeker. Over, ja. Welke strategie bewandelt u? Wat is uw filosofie in het hoofd? Uh, de, de filosofie is wat ik net al aanduidde. Ja, niet, niet de inhoud, maar de, de wijze waarop u de kiezer die u wilt halen... bereikt en binnenhaalt als een vis. Ongeacht wie dat, welk poppetje het gaat doen, hè? U moet ja, gewoon, ja. gewoon wat de partij voor ogen heeft... Uh, nou, de, de, de, uh, partijvoorzitter Petom gaf zondag bij Buitenhof al he, de drie hoofdpunten voor, voor de campagne wat ons betreft aan. Uh, linksom of rechtsom, uh, de campagne zal gaan over, over de economie. Hoe krijgen we de economie weer op de rit? Hoe krijgen ja. we de banen um, uh, weer in dit land? Uh, het tweede punt, wat denk ik een heel erg onderscheidend CDA-punt is, is de solidariteit tussen generaties. We zitten nu midden in de financieel-economische crisis. Goed rentmeesterschap, oude term van het CDA, maar die, die is er nog steeds. En dat geldt dan breed? Ja, maar solidariteit tussen generaties gaat over een ander vraagstuk. We zitten nu in de economische crisis. Het ja. volgende grote vraagstuk wat op ons afkomt... is ontegenzeggelijk de vergrijzing. He, een grote groep mensen die inderdaad met uh, uh, pensioen gaan... Die, um, um, uh, um, uh, dat leidt tot hogere zorgkosten... maar het leidt vooral tot een kleinere uh, groep mensen op de arbeidsmarkt... die toch Um, uh, dat niveau van welvaart, van welzijn... Ja, maar dat weet iedereen. Maar nu nou. komt het CDA in twee zinnen met wat hen daarbij voor ogen staat dat wij door de juiste keuzes te maken... door nu ook te kiezen voor hervormingen... Mm -hmm. um, um, uh, die solidariteit tussen generaties um, um, uh, in stand kunnen houden. Ik hoorde het laatst iemand heel mooi zeggen... ik wil best uh, straks meer betalen voor de zorg voor de oudere mensen... in onze samenleving als zij het ook mede mogelijk maken... dat ik nu groot, uh, goed onderwijs krijg. Die twee slag, het behoud van solidariteit tussen de generaties... een van de grote vraagstukken voor de komende periode die op ons afkomt. Mm -hmm. ja. Even eventjes over die economische uh, uh, uh, groei en, en, en, en, enzovoort. En, en de financiën die degelijk moeten, dat soort dingen. Ja, financiën degelijk. Als u daarmee een kiezer aanspreekt die dat echt heel belangrijk vindt... die zal dan denken, ik, uh, ik ga voor de real deal, ik stem op de VVD. Want daar weet ik wat ik aan heb, dat is wel snoeihard beleid. Maar daarmee komt het echt goed. Mensen die zeggen solidariteit en groen en dat soort zaken, duurzaamheid... nou, dan ga ik wel naar GroenLinks, want dat is het echte duurzame. nou U heeft volgens mij met mij vorige week, of misschien de week daarvoor ook uh, Jan Kees de Jager uh, uh, door het parlement zien um, um, rennen. Uh, rennen, lopen om bij alle fracties um, uh, met wie hij afspraken kon maken uiteindelijk toch nog een pakket op tafel te kunnen krijgen voor um, um, uh, voor Brussel, voor hè, 2013 mm -hmm. en verder uh, dan durf ik ook wel de stelling aan ook in campagnetijd, dat uh, degelijke overheidsfinanciën bij iemand als Jan Kees de Jager, dus bij het CDA, slotte, in goede handen kunt zijn. kunt u zich natuurlijk uh, heel erg onderscheiden van de VVD en ook van de Partij van de arbeid door het evangelie. Wat uh, ooit uitgangspunt was voor het CDA. Nee, toen het CDA werd opgericht was het geen uitgangspunt meer. Uitgangspunt meer, maar richtsnoer. Is het nog steeds het richtsnoer voor het CDA? Wel het zeker. Wel ja. zeker maar wel... daar gaat u niet zo op tamboureren. Want ik moest het inbrengen. Ik heb u er niet zelf over, over gehoord. Nee, maar dat is ook het verschil. Wij zijn um, uh, geen getuigenispartij, maar een beginselenpartij. Dus mm -hmm. wij willen niet via de politiek mensen tot bekering brengen. Maar wij willen onze inspiratie vanuit de Bijbel laten gelden um, uh, voor ons dagelijks handelen in de politiek. Hans Janssens, campagnestratege. Nee, dat is hij nog niet. Hij is hoofdcommunicatie van het CDA en gaat die campagne wel voeren. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. En wij zijn na het nieuws bij u terug.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 2 tot 2 naar standpunt.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Toets 1 voor personenauto. Toets 2 voor paaltje. Toets 13 voor spookrijder.